Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De moslimgemeenschap moet niet de schuld krijgen van het geweld in Amsterdam de afgelopen dagen, zeggen meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Christoffer van de SGP zegt dat vorige week een islamitische jihad door de straten van Amsterdam is getrokken. PVV-leider Wilders heeft felle kritiek op islamitische jongeren. Frans Timmermans van GroenLinks PVDA noemt dat schandalig. Wat u doet is gewoon de boel ophitsen, dit land verdelen, terwijl dit land behoefte heeft aan politieke die mensen samenbrengen, die oplossingen eh, naderbij brengen... en niet de boel ophitsen zoals u alleen maar doet. Volgens Timmermans zijn veel mensen boos over de oorlog in Gaza... maar dat mag volgens hem geen excuses zijn voor antisemitisme. Het gaat slecht met steden als Almere, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer... Denk je misschien, wat hebben die met elkaar gemeen? Nou, het zijn allemaal plekken waar vanaf de jaren zestig in rap tempo huizen uit de grond zijn gestampt. In die tijd waren er snel plekken nodig in de buurt van grote steden waar veel mensen konden wonen. Nu staan er op die plekken veel gebouwen die dringend onderhoud nodig hebben. En is er meer armoede en criminaliteit. Ook is er veel minder een gezellig buurtgevoel in die groeikernen. De onderzoekers zeggen dat er miljarden nodig zijn om de problemen aan te pakken. En Frenkie de Jong is terug bij Oranje. De middenvelden raakten vlak voor het EK. Ja, geblesseerd aan zijn enkel. Inmiddels is hij hersteld. Al kreeg hij afgelopen weekend bij zijn club Barcelona weer een tik. Waardoor hij geblesseerd van het veld moest. Toch verwacht hij dat hij zaterdag gewoon kan spelen in het Nederlands elftal. Frenkie de Jong is blij dat hij terug is. Ja, ik heb het gemist om hier te zijn. Ik bedoel, uh, Nederlands elftal wil je graag voor spelen. En het is leuk om weer met die jongens te zijn. Dus uh, blij. Maar überhaupt om weer voetballer te zijn. Want dat heeft natuurlijk ook lang geduurd. Ja, heel lang. Nee, voetballen, Tenminste, ik vind voetballen het leukste dat er is. Als je dat dan lang niet kan doen, is dat moeilijk. En, uh, dus ik ben blij dat ik weer, uh, weer op het veld sta. Oranje speelt zaterdagavond in de Nations League tegen Hongarije. Het weer bewolkt maar droog. Het wordt een graad of 12 in het noorden, 10 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, maar er staan nog niet veel lange files. In de meeste gevallen heb je een paar minuten extra reistijd... Op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je wel 10 minuten in de file. Dat is tussen Zandpoort en IJmuiden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Boulevard. 9 zie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 Geweest, al die jaren Ik ben mezelf niet of nooit geweest them. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een landelijk protest tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs gaat morgen niet door. De Utrechtse burgemeester Dijksma zegt dat een pro-Palestijnse groep de demonstratie zou willen kapen. En daarom is de manifestatie voor het onderwijs afgeblazen. De NS verwacht ook komende vrijdag veel overlast door een staking bij ProRail. Het treinverkeer in midden-Nederland ligt tussen 6 en 9 uur s morgen stil. De medewerkers van ProRail willen een hoger loon. In de spelersbus van het jeugdelftal van Feyenoord is gisteravond een vuurwerkbom ontploft. Alleen de chauffeur zat erin. Hij raakte niet gewond. De Feyenoordbus raakte zwaar beschadigd. Een man van 19 uit Utrecht is opgepakt als verdachte. Het weer, vanavond grotendeels droog bij een graad of 7. Morgen een enkele bui en dan wordt het zo'n 11 graden. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. VFM. on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? I Won't somebody come take Is anybody here? like a show star, Pick up everything, mommy And then in no time I, I better make this with her and And that's for sure Cause I, I never been the type To break up a happy home. But uh, it's something about baby girl I just can't leave alone So tell me mom, what's it gonna be? She said You don't know what you mean to me I All I oh. I never say a word, I know how niggas start acting trippin' heard here And, uh -huh. I hear about and girls. there's no way, hey, no mm gon' -hmm. fight over no, no day no, no As hey, you can see, but uh, I like your steeze, your style You holdin' me to the way you come through and holler And swoop me in, his too serious that's yes. gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but uh, it ain't that easy for you to back up and leave it But uh